Uur. Goedemiddag, ik ben Dieuwketeerstraat. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is voor het eerst iemand veroordeeld voor needle spiking. Een man van 31 uit Georgië zou op een festival in Den Haag. een of meerdere vrouwen hebben gedrogeerd met een naald. Meerdere bezoekers hadden hem in de gaten en schakelden de beveiliging in. Toen hij werd opgepakt bleek dat hij inderdaad een naald bij zich had. Volgens de rechter is er genoeg bewijs tegen de man... hij moet vijf maanden de cel in. In Breda is iemand opgepakt die mogelijk zondag in Gent... iemand in het water heeft gegooid. De Belg kon niet zwemmen en is verdronken. De verdachte van 25 kon worden opgepakt door camerabeelden... waarop te zien was dat twee mannen het slachtoffer vastpakten... en over de reling van een kieperden. Naar de tweede man wordt nog gezocht. En in Tilburg heeft iemand gisteren de ruit van een ambulance vernield. De ziekenwagen was op weg naar een melding toen de medewerkers op straat... De man zagen liggen. Toen ze om hem heen reden, gooide hij een bierflesje door de ruit. Het personeel raakte licht gewond. De man ging er vandoor, maar is even later opgepakt. Het is de warmste 19 juli ooit. Volgens Weerplaza was het een uurtje geleden in Maastricht 37,3 graden. En dat is een record. Het is sowieso de eerste tropische dag van het jaar. In heel Nederland is het inmiddels 30 plus. En er wordt van alles bedacht om de boel een beetje te koelen. Al lukt dat niet overal. Deze vuilnisman heeft het maar zwaar. Het is wel heel warm, ja. ja. Klopt, maar we zijn wel extra vroeg begonnen vandaag. Dus uh, we proberen ook zo snel mogelijk klaar te zijn. En gelukkig zijn er we nog wel behulpzaam mensen die, die ons wat drinken of een ijsje komen brengen. Dus, uh, kijk, en natuurlijk ook de, de, de bakken en het asfalt en alles, dat, uh, dat drukt natuurlijk ook warmte af. Maar ja goed, uh, je moet er toch doorheen. Brabanders die verkoeling zoeken kunnen Omroep Brabant aanzetten, want de regionale omroep zendt beelden van sneeuw en schaatsende mensen uit. Ja, het weer, de temperatuur loopt nog steeds op. In het midden en zuiden kan het 39 graden worden. In het noorden maximaal 37. Morgen een paar graden minder warm, dan is het wel drukkend. Er trekken buien over. S'avonds kan het gaan omweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam. De vertraging daar is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Net nu. Jouw keuze. ZFM. Vormen mijn lippen jouw naam en denk ik aan jou. Vandaag de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 Take a parachute and go, It's gonna have to be some danger, take a parachute and jump, you're gonna have to take flight. let you down. Take your parachute and go. Take Maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take the you ever get in sorrow. And if the winds don't catch you, I will, I will. If the wind's not there, I'm here. I told you. Tanto eu gosto, eu gosto te ver. Dançaar sem fim. <risos> Entre onders en <risos> aarde. <risos> inspiração, inspiração, eu sei que eu vou. Mijn raampje open heb de zon op m'n huid Neem het op me Aan het chillen zonnetopje te slikken tot we kotsen Even champagne neem ik nog een slokje Ik pak geven een vakantie Ik wil een cocktail aan zee Of geef een veel of twee Of ik terugkom om geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee Ik pak geven een vakantie als je op twee, hoef ik terug nog geen garantie. Onder de zon heb ik geen as van mij mee. We zijn in Marbury nu met focale mannen. Zijn bezweet, ben met gidsen en je weet. Je chick mee op date. Onze kans lag op een bordje Reken maar dat ik een beet Durf gang en focus zien ons brengen Er is naar je feest Je chick is terug geweest In de game, je weet ik ken alle ways Geen rappers zijn zo wijs zoals deze Turfy gang binnenkort op tournee Alle kaken gaan omlaag als ik tape Opgevoed doe een SR naar mee Ik ben met Apple die mannen in ees Ik drink mijn bier en is die shit heet Ik pak even een vakantie So I radio in de sound. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. dit is ZFM Zandvoort. Do you really want to know about the boy for myself? Bachi, bachi, tambor. Chikera, chikki, chikki, chiki, chikki, chikki, da. Bachi, bachi, tambor. ship by chamber Siccome vera questa cosa qui e se ti fa soffrire un po punisci vivendola, è maniera sorprenderla così, più che puoi, più che puoi, afferra questo istante stringi più che puoi keep non lasciare mai la presa c'è tutta l'emozione dentro you got a chance to give to feel love's deepest pain you cannot heal It shadows